Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft de richtlijnen voor IC-artsen aangescherpt... voor het moment dat er niet genoeg IC-bedden meer zijn. Door de coronacrisis kan dat gebeuren. Dan worden mensen die weinig kans hebben om te overleven niet meer opgenomen. Overigens zijn er op dit moment nog voldoende intensive care bedden... en wordt het aantal ook uitgebreid. Curaçao heeft Nederland gevraagd om 400 miljoen euro voor de komende drie maanden om de gevolgen van de lockdown vanwege het coronavirus op te vangen. Op Curaçao zijn de winkels gesloten, de luchthaven is al drie weken dicht en het toerisme ligt nagenoeg stil. Alleen supermarkten en apotheken zijn open. Met de 400 miljoen euro wil Curaçao mensen die zonder werk zijn komen te zitten steunen en bedrijven en ZZP'ers helpen. De drie grootste banken, ING, Rabobank en ABN AMRO... verlagen de rente op rood staan van 13 naar krap 10 procent. Naar eigen zeggen doen ze dat om mensen die getroffen worden... door de coronacrisis meer financiële ruimte te geven. Rechtbanken gaan vanaf volgende week meer zaken behandelen... en niet alleen de meest urgente. De Raad voor de Rechtspraak reageert ermee... op de oproep van advocaten en slachtoffers... om ondanks de coronacrisis meer zaken te behandelen. Dat zal vooral gebeuren via video- en audioverbindingen... De rechtbanken zelf blijven tot eind april beperkt toegankelijk. Topman van de Heide van Rumach, dat in de opspraak raakte... door een omstreden coronakledinglijn, is opgestapt. Bij de coronalijn hoorden onder meer mondkapjes... met woorden als mondkappennauw en coronaleier. In de laatste uitzending van Zondag met Lubach... kwam Rumach ook onder vuur te liggen... omdat het veel geld zou verdienen aan t-shirts... waarvan de opbrengst voor het Rode Kruis zou zijn. Het weer helder met weinig wind, vannacht en morgenochtend vroeg landinwaarts ligt de vorst. Morgen in de loop van de dag stapelwolken door 12 tot 15 graden. Zondag volop zon en maximaal van 17 tot 20 graden. Ook de dagen daarna warm met veel zon, maar ook kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Door het coronavirus is onze programmering gewijzigd. Volg ZFM Text TV, Psycho Kanaal 40 of ons andere media... zoals de ZFM-app en site voor het laatste Zandvoortse coronanieuws. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in... Say he was a girl, now I know it's true. I'm dead when you walk out the door, eh babe, I'm hooked on you. Sì, tu la parla piace americano. Vanno da balla, mo la sotto la Come dove non c'ave di ai dovi.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 Ik ben een vriend. Ik wil gewoon danse. la